van Tijn met het NOS-journaal. Saif Gaddafi is een maand geleden licht gewond geraakt bij een NAVO-bombardement. Dat zei de zoon van de verdreven en gedode Libische dictator Muammar Gaddafi na zijn aanhouding. Saif heeft een duim en twee vingers in het verband. Hij was al weken op de vlucht nadat zijn vader en broer vorige maand waren gedood. Het internationaal strafhof wil dat Saif wordt uitgeleverd om hem te berechten voor misdaden tegen de menselijkheid. De Libische overgangsraad vindt dat Gaddafi's zoon moet worden berecht in eigen land.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 In Londen zijn vier politieagenten neergestoken door een man die voor de politie op de vlucht was. De politie zat hem achterna omdat hij voorbijgangers had aangevallen. De verwarde man is opgepakt en wordt beschuldigd van poging tot moord. Hij was verscheiden winkels ingevlucht en rende ook een slagerij in waar hij een mes pakte en op de agenten instak. Twee van hen liggen met ernstige verwondingen in een ziekenhuis in Londen. In Duitsland is een Bundesliga-duel kort voor aanvang afgelast, omdat de scheidsrechter vannacht een zelfmoordpoging heeft gedaan. Hij werd gevonden in het hotel waarin hij de nacht voor de wedstrijd verbleef. De scheidsrechter die in Iran is geboren, wordt behandeld in een ziekenhuis. Het weer. Vanavond en vannacht in het hele land kans op mist en het koelt af tot wel min 2 graden in het oosten. Morgen maakt het zuiden kans op zon, maar het noorden blijft gevoelig voor mist en laaghangende bewolking. Waar de zon doorbreekt, wordt het een graad of 9. Dit was het NOS Journaal.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 Op Niet betrouwbaar, maar wel origineel. George van Dam. Wat mocht u willen? Wij hebben vandaag de top 40 van Europa. Met niemand minder dan DJ Zorro, zoals ik al zei.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 Ja, dat was... Uh...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 Jay, gau door naar number 34, en we komen daar tegen Jason Derulo met Fight for You. I yeah, fight for you I fight for you, We're going to go, but we both know They no. don't wanna see us together I don't wanna to lose, but I didn't for Women to do whatever I don't wanna see you cry, cry. Give up on the try, try I've got to get it right this time As long as you're too tired Yeah was dat Jason DeLuro met Fight For You. Eén plaatsje daarboven, dat betekent natuurlijk 33, hebben we de hoogste binnenkomer van deze week. En dan hebben we het ook over Tyo Cruz. Dat Tyo Cruz grand staat voor een feestje, is sinds 2010 duidelijk geworden. Uh, de Brit kende vorig jaar zijn grote internationale doorbraak met de singles Break Your Heart en Dynamite. Daarnaast was de zanger ook dit jaar ook te horen op Little Bad Girl van David Bunietta. die je straks al horen. Vooral de laatste twee platen zijn vaak te horen geweest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 Gotta live Up, cause I'm poly, and I'm poly till you ride on through it, and I wanna. Can't remember you clueless Officer, what the hell that you doing? Stumbling, pummeling, you wanna what? Come again Give me hand, give me gin, give me liquor, give me, liquor, give me champagne, boo, till I'm in so What happens after that if you was high, till I'm in? I like I'm my homie tired, we can all awesome again Get it in, and again, and again, leave this. Waste it so irrelevant Get yeah, a to the head, who's selling it? I got a hangover, that's why I'm Don't mean we know I can sound too intelligent A little jack can't hurt, this, just color it I show up, but I never throw up, so let the drinks go up, flow up I got a hangover, whoa Drinking too much for to sure. I got a over Whoa, I got an empty cup. Pour me some more, so I can go until I blow up, eh, and I can drink until I blow up, eh, and I don't ever ever want to blow up. Eh. I wanna keep it going. Daar waren ze alweer. Er doet drie nieuwe binnenkomers. Allereerst was daar natuurlijk op 9, 39 Riena met Do You Do One. En natuurlijk op 36 David Giulietta Fit featuring Jesse J met Repeat. En dit wordt ook een grote hit met Bio Cruise, featuring uh, Vlow Rida met Hangover. Nou dat is dan voor George sure, van Dam.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 Het is weer tijd voor het weer. En dan gaan we weer mooi doen. En dat uh, komt als volgt.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 plaats En uh, je wordt er bijna stil van Birdie met Skinny Love. Tijd voor het overzicht van, van, van plaats 30 uh, naar beneden. En zo rollen we de richting de klok van 4 uur maar ook naar de top 20. Wij vinden daar op plaats 30 vonden we. Uh, en die komt van 22 Mika met El Medhi. Op 29 Marlon Dead met New Age. En op 28 van 31 Red Hot Chili Peppers, Monarchy of Roses. Op 27 Olly Meurs, skip Sebeet.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 Tijd uh, voor nummertje 21. Gavin McGraw met Sweeter. <systeem>